Hallo, hier ben ik weer. Een paar dagen heb je me niet gehoord, maar ja, dat kan voorvallen. De mens heeft het nogal druk tegenwoordig, nietwaar? Uh, vandaag wil ik het hebben over de voetbal. Uh, ik zie nogal graag naar de voetbal. Ik vind dat plezant, ik vind dat leuk. Uh, spannend van tijd ook. Maar de laatste tijd, die in Belgische competitie, dat trekt nu nog een keer op geen kloten. Uh, om te zeggen, de matchen trekken op niks. In Europa, uh, er zijn wel uitzonderingen natuurlijk. Hè. Als we in Europa moeten spelen... Pff dan uh, is er ook niet al te veel meer te beleven Ander legt dan nog niet scoort in Europa uh, Brugge wel, dat is ook al een beetje maar voor de rest is het allemaal uh, niet al te vet, plus dan nog uh, die omkopingen of eh, beter gezegd de zaken tegen bijvoorbeeld Lierse en ook het onderzoek uh, van Sint-Truiden uh, waar mogelijk omkoping mee gemoeid is ehm uh, ja, dus, uh, dat is allemaal niet zo bevorderlijk voor het imago van ons Belgische voetbal dat trouwens op een laag pitje staat de rode duivels, zowel de eerste ploeg als de belofte ploeg uh, zijn niet naar het wereldkampioenschap kunnen gaan, uh, omdat ze ja, trouwens uh, slecht speelde. De belofte speelde goed tot de laatste wedstrijd. En dan hebben ze alles om zeep gelopen. Dus het gaat totaal niet goed met het Belgische voetbal. En uh, wat moeten we eraan doen? Ik zou zeggen: uh, smijt heel die top van de voetbalbond. Smet die buiten. En, uh, ja, en, en breng daar mensen aan de top die ervaring hebben in het voetbal. Natuurlijk wel met een beetje managers erbij. Maar eigenlijk het dagelijks bestuur buiten het financiële zou moeten geregeld worden door mensen die ooit ervaring hebben gehad. Zoals de Michel Predom, een hele slimme mens. Je uh, zult er nog wel een paar rondlopen hebben die capabel genoeg zijn. Om uh, aan de top in de, bond, in de voetbalbond uh, mee te draaien. Ik zou dat doen, maar ja, uh, wie ben ik? Hm? Wie ben ik? Een gewone sterveling, zoals u. Dus we kunnen alleen maar ons kwaad maken, maar voor de rest kunnen we ook geen kloten doen. Salut!